Van drie uur. Lotlewin met het NOS-journaal over de Catalaanse politiemacht overgenomen. Alle agenten, Spaans en Catalaans, vallen per direct onder één centraal commando. Gisteren werd bekend dat Spanje een paar duizend agenten van Catalonië stuurt... om te voorkomen dat de Catalanen op 1 oktober een referendum houden over onafhankelijkheid... Aanvankelijk zouden Spaanse politiemensen de autonome Catalaanse politie alleen bijstaan, maar nu blijkt dat ze de controle volledig overnemen. In Londen zijn al ruim een half miljoen handtekeningen verzameld tegen het verbod op Uber. Vervoersorganisatie Transport for London heeft besloten de vergunning van Uber niet te verlengen omdat het bedrijf niet meer voldoet aan de regelgeving voor taxidiensten in Londen. Ook de Britse minister van Buitenlandse Handel heeft kritiek op dat besluit. In Noord-Korea is een aardbeving geweest met een kracht van 3,4. Volgens de Zuid-Koreanen zou het gaan om een natuurlijke aardbeving. Maar Chinese seismologen denken dat de trillingen zijn veroorzaakt door een explosie. En die zou verband kunnen houden met kernproeven. De internationale organisatie die toezicht houdt op kernproeven heeft de beving ook onderzocht. Deze organisatie zegt dat het gaat om twee kleine aardbevingen met waarschijnlijk een natuurlijke oorzaak. In Helmond zijn een meisje van 13 en haar moeder aangehouden. Ze worden verdacht van het mishandelen van een agent donderdagavond. De agent was bij het huis van de twee terechtgekomen na een aanrijding door een scooter. Die was tegen een auto en een fietser aangereden en was er daarna vandoor gegaan. Het meisje van 13 bleek zonder rijbewijs op de scooter te hebben gereden. Toen ze mee moest naar het bureau begon de moeder de agent te slaan. Hij viel door een ruit en liep een paar snijwonden op. De moeder zit nu vast. Het meisje is aangehouden wegens betrokkenheid. Bij mishandeling. Het weer dan nog, rustig herfstweer met geregeld zon en weinig wind. Het is ongeveer 18 graden. Na een koude nacht is het morgen ook zonnig en ietsje warmer. Plaatselijk 21 graden. Dit was DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben John Zahoker van de ANWB. Er staat momenteel geen fiets. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 I never noticed the pain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 the street to her house and she opened the door She stood there laughing I felt the night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 Radio ZFM, hoor je 24 uur per dag muziek. 106.9 in de eten in Salvertein in de regio. Kabel 104.5 FM op CFM TV, kanaal 40, digitaal via Ziggo. Uiteraard via onder meer ww.zfm.nl ww.zfanvoort.nl En op onze eigen ZFM Zandvoort app. En mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nou nu in de Play Store, App Store of Windows Store.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 En ik ben natuurlijk vanaf 10 uur tot 4 uur van harte welkom op het gasthuisplein morgen. tijdens de Jutters Kofferbakmarkt. Mooie combi met het uh, Shantycore. Dacht ik. Doe jij de evenementenagenda of doe ik de evenementenagenda? Nee, agenda? dan ja? moet je daaraan, ja, ja. Dan dat, dat bericht gaan doen. Dat he, is he. natuurlijk leuk, die markt tijdens uh, gelijktijdig. vanaf half elf <laughs> morgenochtend <laughs> hebben we natuurlijk ook het Shanty ja, en Zeeliedijkfestival. Ja, festival. daar is Op vijf locaties en uh, vier in het centrum en één op het strand.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 Een dag gegeven dit heb le jour de chance hier op weer chaka oos chemin en daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet.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 dit doe je niet voor het eerst. Nee, dit is. Uh, we doen de uh, Dat Doen we nu voor de mijn uh, 17 e keer. Ik ben in 2002 begonnen met uh, de zemmenin. Daarvoor heb ik een aantal jaar bekroon gezeten en uh, toen ik voor onszelf begon.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 Eigenlijk hoor je de keuze in juli te maken, omdat dan uh, de leverancier zijn oogst allemaal binnen heeft. Maar ja, dan is het voor ons uh, uh, hoogseizoen, en hebben we er geen tijd voor om een, de zakendag dicht te gooien. Uh, vandaar dat wij het altijd in september houden en dan laten we de klanten mee beslissen.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 uh, Bedrijven, uh, Oudere Partij en Gemeentebelang Zandvoort zijn eigenlijk de drie grootste partijen die, die steun trekken. En uh, daardoor is het in het beleid gelukkig mogelijk geworden. En wij, sinds april hebben wij uh, een vergunning ge gekregen om te mogen wonen. Er waren een aantal bezwaren om me heen, maar die zijn gelukkig allemaal verworpen. Dus uh, wij wonen nu naast onze loods. Nou, ja, fantastisch. Ja, gefeliciteerd ja, ja, ja. mag ik wel zeggen met ja, deze overwinning. Ja!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 And a hey boy, and what's with the frown? But in return, all you could say was, Hi, George, meet my fiancé Mind. Just watch your out, baby, you're out of line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 Will you be the voice I've been? He said that we would. of Joe and me looking back it's so